Nieuws van 9 uur. Gert Kluik met het 9 op de 10 leerkrachten op de basisschool... kopen zelf spullen voor in de klas om de lessen leuker te maken. Dat blijkt uit een peiling door de Algemene Onderwijsbond. Een derde van de leerkrachten betaalt de aankopen uit eigen zak. Een derde kan een deel declareren. En een derde krijgt alles terug van de school. Knutselspullen worden het meest zelf aangeschaft... naast boeken, spelletjes en schrijfgerij.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 En daarin staat dat nabestaanden van de aanslagen van 11 september 2001... de regering van Saudi-Arabië kunnen aanklagen. De meeste daders hadden de Saoedische nationaliteit. Obama is bang dat de relatie met Saudi-Arabië verslechtert door de wet. Ook de Nederlandse trainer Jimmy Floyd Hasselbank... wordt genoemd in het corruptieschandaal in het Engelse voetbal. De krant The Telegraph heeft ook Hasselbank, de trainer van Queens Park Rangers... in het geheim gefilmd. Dinsdag moest de Engelse bondscoach al opstappen. Hasselbank zei tegen aan de coverjournalisten dat hij voor een bonus wel wilde bemiddelen in transfers van spelers naar zijn club. Het weer veel bewolking van het noordwesten trekt een regengebied over het land. In het zuidoosten is nog zon, middagtemperatuur tussen 17 en 22 graden. Dit was het noj Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de randstad is het nog erg druk op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Blarikum en Bunschoten 9 kilometer. Op de A9 ook maar Amstelveen tussen knooppunt Velsen en Amstelveen 11 kilometer. 40 minuten vertraging heb je op de A10 de ring van Amsterdam voor knopend de Nieuwe Meer. Daar staat 12 kilometer file. Komt er een ongeluk? Ook op de A10, de ring van Amsterdam voor knooppunt Koenplein, 5 kilometer en 20 minuten vertraging. Ook 20 minuten oponthoud op de A12 van Den Haag naar Utrecht, tussen Zevenhuizen en Reewijk. Op de A27 van Breda naar Utrecht levert een kapotte vrachtwagen, 4 kilometer op bij Lexmond. Ook op de A27, maar dan vanuit Almere naar Utrecht, tussen Almerehout en Eemnes, 9 kilometer. A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Werkendam, 5 kilometer. En ook een half een uur vertraging is voor op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Strandhorst en Amersfoort Vathorst. Drie kwartier vertraging heb je op de N236 Hilversum wees bij Dremond. en op de N301 Almere Barneveld tussen Almere en aansluiting met de A28 7 kilometer en een uur op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Radioling De bloes verlaat jou nooit De bloes verlaat jou nooit nou, Weer een rustig stukje muziek uh, is uh, aangeschoven. Erik Summer van het Casino en zeer goedemorgen. Hele goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. Pas terug van vakantie zouden zien. Zeker. En uh, dat moet allemaal goed gegaan zijn. Um, hoe lang ben je nu al uh, directeur van dit casino? Ik werk op Stanford en Schiphol nu twee jaar. Twee jaar. Uh, als Zandvoorter pas je daar wel tussen, zo te ja. zien. En, uh, je gaat dus dit jaar ook meemaken dat het Holland Casino 40 jaar bestaat. Ja. Het is allemaal begonnen in uh, 1976 onder bouwers, moet ik ja, zeggen. Oude bouwers, Klopt, klopt. 1, 1 oktober 1976 zijn we geopend. Oh, echt 1 oktober? In, 1 ja, 1 oktober, ja. Okay. ja. In het, in het oude bouwshotel, oud ja. Ben je daar ben je toen ook al geweest? Nou, wel eens langs gefietst met mijn opa, denk <laughs> ik. maar uh, oh, Je mocht er winnen nog niet in. Toen mocht ik er nog niet naar winnen, nee. Maar het was uh, wel heel bijzonder. Het was, uh, ja, het was echt, een, echt een, oud, een, een oud oud casino, casino zeg maar. Hè. Voornamelijk ja. tafelspelen, voornamelijk Frans roulette. Mm -hmm. En die, uh, die verandering van, uh, nou ja, chic het, het andere spelen, zou ik het zo zeggen. Want mm -hmm. als je daar binnenkwam, dan stonden daar allemaal speeltafels, uh, meer uh, roulette tafels als andere dingen. Ja. Met, uh,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 inderdaad Stropdas en Colbertje. Ja. En tegenwoordig zijn we daar iets uh, soepeler. Uh, soepeler in. En, en ja. kunnen mensen wat vrijer kiezen in wat ze aanbieden. Nog wel verzorgd, netjes en heel. En, wordt en en gewoon, daar wordt wel naar, naar gekeken. Daar wordt wel naar gekeken. We zijn er wel kritisch op, maar we zijn wat minder... Uh, we zijn wat soepeler daarin. Als je, hier, als je hier over begint, moet je altijd een beetje om lachen Want een aantal jaren geleden was de slogan hier in Zandvoort, je kan zelfs in je blote kont en op slippers het casino binnenwandelen. Ja. wandelen. Ja. Ja. En dat gebeurde zo prompt. Die ja. mensen ja. kregen een badje als ze mochten blijven zitten. Ja. Geweldig. Nou, tegenwoordig zijn en we daar wat kritischer. Het zijn, ja, ja. zijn toch gasten die ja. uh, geld spenderen, denk ik, toch wel. Zo is dat, ja, ja, absoluut. Kijk. Hoe, uh, er is uh, buiten de verjaardag best wel wat te doen over de, over de casino's mm -hmm. in, in, in, uh, in heel Nederland. Vervolgens stond er vanmorgen weer een stuk uh, dat de ING de eventuele verkoop gaat uh, mm -hmm. begeleiden. Uh, hoe staan jullie daar tegenover als, als personeelsleden? Nou ja, we weten al een tijdje dat Holland Casino verkocht gaat worden. Hè. Dat staat ja. in het regeerakkoord. Mm -hmm. en, en dat betekent dat alle 14 Holland Casino's verkocht gaan worden. Je krijgt allemaal een nieuwe eigenaar. En dat wordt pas begin volgend jaar. Wordt dat bekend in de politiek. Hoe dat precies gaat plaatsvinden. En welke casino's dat gaan zijn. He, dus dat is nog niet bekend. Uh, dus ja, spannend. En dat brengt weer ja. nieuwe uitdagingen. Nieuwe kansen met zich mee. He, want er komen ook uit de uh, nieuwe casinos bij. He, waar er nu 14 zijn. Komen er komen nog twee licenties bij. Dus er komen straks 16 legale aanbieders. Dat creëert ook veel kansen en mogelijkheden. Voor al onze medewerkers. Ja.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 en ja, wij zijn nu weer 40 jaar, dus jarig. En als je jarig bent, moet je tracteren. trakteren. Ja. Nou, dat gaan we ook doen. We hebben een groot buiten-event, dat is gratis en openbaar. En dan hebben we eigenlijk een hele grote ex-zaterdagavond. Uh, 1 oktober gaan we om 7 uur beginnen.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 om met ons dat 40-jarig bestaan te vieren. Ik zal het nog even herhalen. Om 7 uur is aanvang en start door optreden van Vijay Dennis van der Geest. Wel bekend. Om 8 uur doen jullie samen met de burgemeester en Erwin van der Lambaard de, de officiële opening. Daarna treedt Gerard Joling op. Om 9 uur is het vuurwerk. En daarna is het binnenfeest voor kaarthouders. Ja. Ik zeg maar ontzettend bedankt voor de uitleg. Heel graag gedaan. En tot 1 oktober? Ja, tot 1 oktober. Dank je wel. Dank je wel. Mooi.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 want daar zijn we nog niet helemaal over uit. Nee, nee, nee. Ja, ja, het is in het duingebied inderdaad. Gewoon voor, voor Zandvoorten vind ik eigenlijk de duinwachter ja, natuurlijk. Ja. Ja. Maar goed, voor mijn baas weet ik boswachter. Want anders wordt er niks uitbetaald. Er is geen CEO, Er is geen CAO voor duinwachters. Alleen wel voor boswachters. Dus ja. Ja, dan kan je beter boswachter nemen. Ja, ja. uh, normaal ligt deze tafel bezaaid met botjes, beentjes en, uh, en pijpjes die je overgevonden ja. Ja. hebt. En nu, uh, voor de luisteraars zal ik het even kort samenvatten. Een boekje met forse herten Een kaart.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 Ze worden natuurlijk alleen gebruikt als ze opengeknapt zijn. Want ik zie er flinke stekels aan uh, ja, hangen. die bolster. Ja, kan, uh, kan een het een, een bolster breken? Dat doet hij ze dat? niet. Hij, nee, dat doet hij niet. Hij, hij wacht, wacht echt tot hij openvalt. Hij wacht echt dat ze naar beneden vallen. En dan valt die bolster meestal uh, automatisch. Schiet hij open. open. Ja, ja. En, uh, dus ik overdrijf een beetje dat ze op een achterpoot staan. Zo erg is het ook niet. Ja, het ze veel. Ze zitten te wachten. Ja, ze zitten echt onder die boom. Bij Pandeland heb je bijvoorbeeld zo'n rijtje, rijtje kastanjes. En hier vlakbij de ingaan.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 Wat mij opvalt, en wat meerdere mensen opvalt, is dat de, het is september, en maar dan praat ik over een week of drie terug, dat men toen al dacht van, hé, hey, er hangt al van alles in de bomen, kastanjes, ja. eikels dat al hangen, dat verschuift. Ja. Of in ieder geval dit seizoen is het verschoven. Ja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 Dan de winter. Ja. Dan, dan, ja. Gaan we daar een in En hoe is de winter? Inzien. In, in, in, in, in, in, in ja, wij, in de duinen bij ons nu niet. Nee. Want omdat ook het gras, dat staat veel weeldiger. Uh, geen bloemen, want die zijn allemaal opgevreten ja. natuurlijk. Uh, vandaar ook die beheersjacht weer. die per 1 november gaat uh, beginnen. Maar het gras staat wel veeldig. Uh, en die herten. Kijk, daarom, we hebben geen reeën meer. Want die eten geen ruw gras. Nee. Maar die herten kunnen wel uh, ruw gras eten. Die hebben een goed.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 Boswachter Gerard Scholten. Uh, woensdag... Ja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 Zeker. Ja, dan doen ja, dieren misschien makkelijker is. als mensen, want uh, als je ziet wat hier in die warme dagen gebeurd is, dan... Ja, man. Je, je, ja, ja, zeker. Maar in de duinen ook al, we hebben toch heel wat mensen eruit moeten halen toch, met, met, de, met de jeep. Hè. Die hadden gewoon, ja, die verkijken zich op sukken, hitte. En dan, uh, als je dan, uh, ja, dan moet je maar de helft handelen van normaal natuurlijk. En uh, goede veldvlees mee. En, uh, ja, dat vergeten ze dan, ja, he, water ja. mee te nemen. En, Een paar, ja. paar mensen nog verdwaald, nou, ja, die hadden het helemaal vanzelf. Ja, dus, oh, dus, uh, als je ja. verdwaalt, die je niks bij, ja. dan heb je alleen. Nou, ja, en dat kan bij ons, hè. verdwalen nog, omdat je mag struinen natuurlijk. Dus ja. Uiteindelijk kom je een hek tegen. Ja, maar deze <laughs> twee mensen die we toen uiteindelijk om een uur of tien s'avonds eruit plukten... Oh. Nou, die had uh, het helemaal gehad, zeg. Ja, die had het helemaal gehad. Maar goed. Het ging dus wel zeg goed, die, uh... Het Uiteindelijk ging het goed, weet je. dus we moesten echt bijkomen. In, en toen werd het ook wat koeler s'avonds. Ja, okay. ja, gelukkig. Maar, uh,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 Duinen, dat betekent dat je van de hoofdparen afgaat. Ja. Dat je dus inderdaad kan verdwalen. En dan mag je blij wezen dat de boswacht het laatste rondje doet. En je nog vindt ook. Ja, ja. Maar het is nou niet zo dat er tientallen zijn. Maar nee, elke nee. week gebeurt het Komt wel eens een vol. keer. Ja. En dan worden we via 112 gebeld. Dat er de, de, de waalt nog iemand rond. En dan zijn ze bij waterput 23. Dus dan kijken wij gauw op de bedrijfskaart. Nee, pikdonker. Ah, ja, ja. ja, en dan, uh, Wij weten wel wat put 23 is. Dus dan, ja. Ja. En dan zijn ze blij. blij.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 uh, moeten we dat zien? Ja, die uh, aanpak? Groot. Uh, ja, ja, maar. Dus, uh, vijf hectare uh, ongeveer wordt daar. Komt, komt daar een tijdelijk hek omheen? Of gaat men gewoon. Uh, nee, nee, uh, komen aan, we... aan, aan, aan het werk. Ja, ze komen bij de tol tolweg zeg maar, naar binnen toe. Uh -huh. Rijden met, uh, met, met zo'n. Ja, dat is een opraapwagen. En die pakt gelijk een klein bodemlaagje eraf. He, dat, dat het weer teruggaat. Dat de humus halen ze eraf. Dat het weer zanderig wordt. He, zoals het vroeger altijd het was. Het oorspronkelijke ja, zeedorpenlandschap. He, met die duin. Teelt akkertypen.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 Oké. Okay. Ja. Nou interessant om te gaan kijken. Ja, en. en, en, en wanneer, wanneer begon dat? Dus ze beginnen ongeveer rond de 25 e september. Dus dat is al snel. Of uh, maandag over een week. Zijn ja.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 Iedereen kan gewoon blijven lopen met, met, ja. met die honden. Maar wees er wel beducht op dat er trekkers rijden. En uh, grote opraapwagens en granen. Ja, dus, uh, nou, maar dat is, dat is ook weer leuk om te zien als je daar wandelt, toch? Ja, ja, ja dat, dat is altijd wat. Bering, uh, bering. Ja, wat net zo op het strand. Ja. Dynamisch is In de duim het. daar ja. is ook altijd wat te doen. Ja, ja zeker. Ja. Hey, uh, vers van de pers? Ja, die struinen. Hè, dat, uh, met, met, achterop een hele agenda. Allemaal over die bronstijd. Die komt eraan natuurlijk. En uh, ja, ik moet eerlijk zeggen, het VVV heeft ook excursies... Uh, ja. uh, Paul van der Stap, die rijdt met paard en wagen door de duin heen. Die staat hier ook tussendoor met, met excursie. De boswachter gaat met kinderen op stap. Uh, op zoek naar de bronskuilen. En, uh, en ruiken, <kuggen> hoe heet het? Kruipen en ruiken aan de bronskuilen. Dat is een survivaltocht. Maar we hebben ook met... Uh, met, met Nog even, uh, Gerrit. Uh, een bronskuil, wat is dat? Ja, dat zijn de herten. Die niet? graven dan met hun voorpoten een kuil.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 Zo, trouwens, hè? Dat is in alle natuurgebieden is de nacht van de nacht. En dat is al het eind van oktober. Ja, de, nacht, de nacht van de nacht is natuurlijk ook uh, uh, in de stad... Ja. Een aantal steden doet daar nou mee en uh, schakelt een, een gedeelte alles licht uit. Ja, precies. Om dat te, en uh, Om eens te kijken hoe, de, hoe mooi de sterrenwereld dan is. Ja. Is ja. En ze, zeker in de duinen is dat uh, mooi te zien, want dan heb je geen, uh, geen vals licht. Nee, nee, zeker. Dan heb je... Ja, of de volle maanmoed, dat is net een schemerlamp die, dan. Ja, een ja, ja, grote schemerlamp sterren, ja. die dan... Uh, die uh, die bronstijd excursies, hè. Uh, dan ga je op zoek naar uh, burrelende herten. Ja. Uh,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 Die anderen nou, op, de, op, de, op het gewei pakt. Want ze beschadigen elkaar bijna nooit. Het is wel het gewei, tegen elkaar aan. En ze doen het eigenlijk wel heel sportief.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 you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 met een boswachter mee te gaan. Ja, Heb je en, nog geen ervaring, daarmee moet dan je, staat, je dat wel eerst beter. doen. Maar er zijn stadmensen die uh, ambelmenten hebben en die weten al precies waar ze moeten. Ja, doen. precies. Ja. Dus, uh, uh, Eén van jouw fans, Joke, die uh, komt er ongeveer twee keer uh, in de week. Dus, ja. dus die weet ja. precies waar ze moet zijn. Ja. En die maakt ook wandelingen trouwens. Ja, die maakt ook altijd... Dinsdag zie ik er altijd lopen met ja. een... Uh, die groep lijkt wel steeds groter ja. te worden. Die kan je opgeven bij Pluspunten. Bij Pluspunten kun je daarvoor opgeven. Joke doet het heel veel. Dat zijn weer extra extra.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 En dan weet je voor 10 voor tot 14 jaar. Het is een pittige wandeling. Vanuit Pannenland start ik dan. En dan ga ik het verboden, ja, half het verboden gebied in. Ja. Ja. Mm -hmm. Het is half zes. Dus dan kom je echt in het dood. Het begint eruit. al een beetje te uh, ja. ja, ja. ja. Dus echt spannend is dat hoor. En dan je ruikt ze vanzelf. Je ziet ze. Je loopt er eigenlijk bijna midden in.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 Um, de eerste staat er. Het schrikdraakje zit er nog steeds in voor, uh, ja, nee. voor de wat groter het. <laughs> Er wordt nu driftig gesproken over de tweede... Uh, Dat kennen we duidelijk. Ja. Ja. Heb je daar al wat, wat, wat over gehoord? Nee. Nog niks? Nee, maar ik, ik heb al een tekening gezien. En, uh, ja, maar dat is de ja, weet ik ook Duinen. Daar doen je van niks u. mee? Nee. Wij, wij, het is niet jouw... Uh, nee. nee. Is dat niet een soort tussengebied? Want, uh, nou, Tussen de zeeweg en de Slaan bijvoorbeeld? Ja, maar het is niet van ons. Het is hè. niet van jullie. Bij ons is tot de Slaan. Dus het, het, het ecoduct wat ja? er nu staat met de grote hek erop is van ons. Daar zijn we zelf wel. Zo gauw die open gaat hebben we weer meer contact met de collega's van de Kennewe Duinen. Want dan hoop ik ook gezamenlijke excursies te gaan. Ja, ja.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 uh, wij mogen ze niet uitzoeken, want wij willen graag altijd de eerste prijswinnaars ja, hebben. Dat lukt dus niet, want dat zijn mensen die uh, naar Montreal gaan, naar New York, naar Londen. Gaan die op uitnodiging? Die, die gaan konden, dan op of, uitnodiging. Uh, okay. ja, die krijgen dus eigenlijk een pak geld mee. Dat is de prijs? Ja. Oké. Okay. En dan mogen ze dus voor een groter podia. En zijn er grotere podia's als de Stichting Klessen Kunst? Jawel. Helaas? Ja, toch wel. Nou. Toch, ja, toch. Dat verbaast ons dan weer. Ja, maar ja, dat is hetzelfde met het Mannenkoor Zandvoort. Er schijnen ook grotere mannenkoren te bestaan nog. Toch? Ja. Nou, dat lijkt nog ja. niet zo moeilijk. Want gezien de vergrijzing. Gezien je komt hem zelf in. Gezien de vergrijzingen in uh, jullie. Uh... Ja, maar toch. Maar jullie hebben een ja, hele jonge voorzitter. We hebben een hele jonge voorzitter en een nog jongere dirigent. Kijk. En uh, uh, bij dat mannenkoor gaat weer. Hoe is dat, dat vroeger het met, was? Uh, met de dirigent, want het uh, is uh, een jaar Arjan, geleden of zo? Arjan van Dijk oh, is. het nu, een jaar? ja? Als je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 die op een fantastische manier kloosharmonie uh, zingen. En dat dat is... zit er zo ontzettend goed in. En met zo'n oud-grijs mannenkoor, met alle respect... <laughs> is dat natuurlijk heel leuk om zo'n uitvoering En dat het gebeurt in de Agatha-kerk? Ja, dat klopt. En uh, dezelfde tijd, half drie? Uh, drie uur, half drie de kerk open. Kaart 10 euro. Het zandvoorts met Harlem Jive. Matthijs Mestag, een bariton. Okay. Die hebben we ook uitgenodigd. En daar kom ik nog voor terug. Dat is een uh, fijne uh, middag. Nou, dan, dan moeten we afwachten hoor, <laughs>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 En de een troep Prachtige pianomuziek. Prachtig. Prachtig. Prachtig. Oké, okay, voor de mensen. Op een half, prachtige vleugel. Half drie is de kerkje weer open. Heel graag. Drie uur begint de muziek. Juist. Op tijd komen voor de kussentjes. Ja. Ja. Peter bedankt. Eén ding. Ook voor deze op een uh, korte aankondiging nog. Ja. Heel snel. 30 oktober. Aga, de kerk. Grote productie, stichting Classic Concerts. Ja. De, de Lisa Boosje. Creola voor de pauze. En de Carmina Borana, niet tenminste na de pauze. Mooi. We gaan het, we gaan het zien en we gaan het horen. Peter, bedankt voor de komt. Peter. Wij okay. doen heel snel uh, de agenda, want anders worden wij er vanzelf weer uitgegooid. Gaan we het redden? Uh, als, ja, een paar, ik zal er een paar stukken uit halen als het goed is. Uh, er is nog steeds een historische krampie tentoonstelling in het Zandvoort Museum tot 25 september. Tot 1 november staan dus zeker de zandsculpturen er nog. 18 september hebben we het over gehad. Kom naar de Protestantse kerk morgen om 3 uur. Ja. En de Wereld Alzheimer dag die heeft een kraam op de markt. Op 21 september. En natuurlijk uh, stads... Het nou, hele weekend is het feest. 24. Er is weer van alles te doen. Hè, stads- en omroepersconcours, oktoberfest. En uh, 25 september worden er weer 10.000 stappen. De vanaf de Oude hal Het is de eerste ja. keer. Vanaf 10 uur. En uh. in smiddags, eigenlijk begint het smorenzal om half 11 in Nieuw Unicum. Het Shanty Festival. En om 12 uur uh, wordt er verder gezongen... vanaf het Raadhuis. Ja, en dan 25 september is er weer muziek op de zon. Zondagmiddag bij Studio Anthony hier in de Oosterparkstraat 44. En op 30 september, het is al ver weg, zangavond in het Wapen van Zandvoort. Vanaf nou, half negen. We uh, volgende week nog wel een keer omroepen. Gaan we nog Wij uh, danken Hotel Hoogland voor de gastvrijheid, de koffie en het water. Techniek Kasper Gursen, ontzettend bedankt. Ook voor de regie natuurlijk. De redactie Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik, nog steeds beter. Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5.